Jobboot met het NOS-journaal. Het kan in de toekomst huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Staatssecretaris van Rijn trekt er 75 miljoen euro vooruit. Op die manier kunnen 10.000 banen in de sector worden behouden. Door de bezuiniging op de wet maatschappelijke ondersteuning... dreigt er 35.000 werknemers hun baan te verliezen. Een deel van de cliënten moet zelf gaan betalen voor huishoudelijke zorg. Veel mensen vinden dat te duur. Door het extra geld van het kabinet wordt de eigen bijdrage... voor huishoudelijke hulp voor mensen die dat nodig hebben, verlaagd.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 era y a ser de amor por donde quieras. Drift away mm -hmm. Oh, I know got a time To us can make it right Could I Antwoord 106.9 FM Nee Maak zijn naambaar waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. het Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Zie FM. 24 uur per dag. Hete zomer. Everyone else www.zfmzandvoort.nl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 Doe dan Van ZFM. ZFM zal voor. Zelfs 106.9 FM. Oh I'm